De stad met 200.000 inwoners ligt op 50 kilometer van de hoofdstad Tripoli... die tot nu toe stevig in handen is van Gaddafi. In Tripoli zelf zijn vanochtend schoten gehoord... maar de achtergrond hiervan is nog niet duidelijk. Voor zover bekend hebben de opstandelingen de stad nog niet bereikt. Bij de slag om Zavia zijn de afgelopen dagen veel doden en gewonden gevallen. Dat melden ooggetuigen in de stad. De opstandelingen zouden hun gewonden zelf verzorgen in een noodhospitaal in een moskee... Ze zijn bang dat hun mensen worden vermoord als ze naar een ziekenhuis worden gebracht... dat onder toezicht staat van het Libische leger. Het Britse ministerie van Defensie wil niet reageren op het krantenbericht... dat in Libië acht Britse commando's zijn gevangen genomen door opstandelingen. Zo gaan om leden van de SAS, een elite-eenheid van de Britse strijdkrachten... die altijd in het grootste geheim opereert. Volgens de Sunday Times begeleide de acht een Britse diplomaat... die mogelijk met de opstandelingen in contact wilde komen...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 Op deze tiende editie konden liefhebbers 46 musea en galeries in Rotterdam bezoeken. En vanwege het tweede lustrum waren er allerlei speciale activiteiten georganiseerd. Grote trekpleister was de pindakaasvloer van kunstenaar Wim T. Schippers in Museum Boijmans van Beuningen. Het weer, droog en wisselend bewolkt. Vanmiddag verdwijnt de bewolking en schijnt de zon en het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. Het duurzaamste kantoorpand van Nederland. De start van ons project Tuinreservaten. En voor het eerst een webcam in een Vossenburg. Welkom bij het tweede uur van Vroege Vogels. Overmorgen, op carnavalsdinsdag, wordt in het Limburgse dorpje Grevenbicht... een dode gans aan de poten opgehangen... waarna een stuk of tien feestgangers te paard hem de kop van de romp proberen te trekken. En wie het lukt is de koning of koningin en mag een kroon opzetten... Nou, zowat iedereen vindt dit schandalig, middeleeuws en uiterst respectloos. Behalve CDA-gedeputeerde Gerd en een handvol dorpelingen. De Gans Trekvereniging vreest voor de teleurgang van alle sjeu in het dorp... als hun sport verboden zou worden. En op hun site vind je termen als... ja, het is prachtig echt... uitzonderlijke culturele waarde, een stralend feest, veel respect voor de gans... Gans trekken als kostbaar familiedocument en, ja, dat is wel de mooiste, een vorm van monumentenzorg. Alles moet dus blijven zoals het was en in dit licht kunnen we misschien binnenkort verwachten vechtende beren op het vrijhof en ouderwets gezellige vossenjachten in het Guldal. Voor de lol een dier als vorm van monumentenzorg. Nou, als Prins Carnaval zijn ze zegen geeft, dan mag alles. Het duo Sanssouci speelde werk van de Oostenrijkse componist Frits Krijsler. Zij speelde Syncopation of Syncopation. Ja, dan ga ik u nu iets vertellen dat over een kwartier pas uh, als persbericht de wijde wereld ingaat. De ontknoping nadert van de wedstrijd die Vroege Vogels samen met het technologietijdschrift De Ingenieur heeft uitgeschreven. Wat is het duurzaamste bedrijfsgebouw van Nederland? Van woningen is wel bekend wat het milieuvriendelijkste pand is, maar in de sfeer van kantoren en bedrijven is het veel minder duidelijk. Vandaar deze competitie. De jury waarin Jo van der Gronden, directeur van het Wereld Natuurfonds zit... en Elko Brinkman van Bouwend Nederland... en Annemarie Rakhorst, expert op het gebied van duurzaam bouwen. De uh, juryvoorzitter is oud-voorzitter van Natuurmonumenten Frans Evers. Die jury kwam afgelopen week bijeen om een shortlist te maken... van de beste vier bedrijfspanden. Uit die vier komt dan over twee weken de winnaar... maar eerst dus even de vier genomineerden. Er gaat nu een siddering door Nederland. Tientallen architecten, bouwers en eigenaren van bedrijfsgebouwen houden de adem in. Welke vier halen de finale? Joost Huizing hoort het nieuws van jurylid Johan van der Gronden, directeur van het WNF. Het juryberaad zit erop. Een van de juryleden, Johan van der Gronden, van het Wereld Natuurfonds. Jullie zitten zelf ook in een heel erg duurzaam gebouw, hè? Ja, wij zijn een aantal jaren geleden herhaaldelijk in de prijs gevallen. Dus mag je nu niet meedoen? Dus mogen we nu niet meedoen. Maar wel als jurylid. En je mag bekendmaken welke gebouwen doorgaan naar de volgende ronde. Wat zijn de genomineerden? Nou, Het was buitengewoon spannend. Maar de jury heeft unaniem vier gebouwen genomineerd. Dat zijn gebouw X van de hogeschool Windersheim in Zwolle. De Watertoren in Bussum het Nederlands Instituut voor Ecologie in Wageningen... en tot slot het gebouw van Rijkswaterstaat in Terneuzen. Over heel Nederland verspreid, het zijn ook allemaal heel verschillende gebouwen. Een school, een instituut, een, uh, een betrekkelijk klein gebouw, kantoorgebouw bij uh, de Watertoren... en een ongeveer portable gebouw van Rijkswaterstaat in Terneuzen. Onvergelijkbare grootheden. Dat is juist het aardige, want we zijn natuurlijk ondersteund door tal van deskundigen... die prachtige technische lijstjes maken... Maar een duurzaam gebouw is meer dan alleen een energiezuinig gebouw. Of een gebouw dat de materialen gewoon heel duurzaam gebruikt. Als je alleen maar FSC-hout koopt, dan win je het niet? Dan kom je misschien wel op het lijstje, maar dan ga je het niet winnen. Want we hebben echt gekeken naar een breed begrip van duurzaamheid. Ook de manier waarop het gebouw of het gebruik van het gebouw zich verhoudt tot de omgeving. Uh, hoe het zich verhoudt tot de wijk, bijvoorbeeld in het geval van de school. Hoe de gebruiker ermee omgaat, of het een prettig gebouw is om in te werken. Uh, alle gebouwen zijn ook door één of meerdere juryleden bezocht. Dus we hebben ook echt gekeken naar een geïntegreerd beeld van wat een duurzaam gebouw, hoe dat ook zou moeten en... voelen. Naast de technische score die natuurlijk heel goed moet zijn. En nu moeten dus vier gebouweigenaren nog twee weken lang uh, heel zenuwachtig zijn. Dat ze zou zeker moeten, maar daarnaast denk ik dat deze gebouweigenaren en, en de ontwerpers al heel trots mogen zijn op deze nominatie. Want er waren echt heel veel inzendingen. Er is heel kritisch naar gekeken. Er is natuurlijk echt een beweging in de Nederlandse ontwerp en bouwmarkt. Dus er is echt al heel veel dat voor het label duurzaamheid in aanmerking komt. Dus als je nu tot de vier genomineerden behoort, dan mag je daar al heel trots op zijn. Spannend. Bedankt. Tot genoegen. Het nieuws is vanaf nu ook te lezen op de website. Op één van de vier gebouwen in Wageningen, Zwolle, Bussum of Terneuzen... gaat over precies twee weken de vlag in top. Want op zondag 20 maart wordt bekend welk pand het duurzaamste bedrijfsgebouw 2011 is. Rotbeesten.nl het zal u niet zijn ontgaan, de rotbeestenverkiezing van vroege vogels. Tot Pasen kunt u via de website www.rotbeesten.nl aangeven... wat uw favoriete drie dierlijke kwelgeesten zijn. En er zijn opnieuw twee beesten toegevoegd aan de lijst. De tijgermug en de varroa -meid die onze bijen te grazen neemt. Elke week laten we u een ambassadeur van een rotbeest horen. En deze ochtend is dat cabaretier en radiopresentator Vincent Bijlo. Wat is zijn favoriete rotbeest? De kat. De kat lijkt echt geweldig. Spint, komt langs je benen. En zo, oh, ik vind je zo lief en zo aardig. En dat klagelijk gemiauw van: wow, ik wil erin, ik wil naar binnen. Nou ja, vervolgens laat je hem binnen en, en hij uh, uh, gaat naar buiten en. Gewoon een vogeltje. En het slaat nergens op. Het, het is nergens voor nodig, omdat de kat gewoon altijd genoeg te eten krijgt. Die heeft nergens, nergens een tekort aan. En dan gaat hij toch met die vogeltjes. En dit is echt, ik vind het verschrikkelijk. Want, want ze, vaak eten ze die beesten ook niet eens op, die vogeltjes. ze gaan er een beetje mee lopen hockey Of, mee, mee lopen. of ze houden ze als een soort van trofee houden ze ze in hun bek. En dan, moet eens, eens wat ik gevangen heb, dat heb ik speciaal voor jou gedaan. Dan heb je eindelijk een broedende merel in je tuin. En die brengen dan met veel moeite één of twee jongen groot. Ja, maar wat dacht je bijvoorbeeld van, wij zijn de hele winter zijn we natuurlijk vogels aan het, aan het bijvoederen. De en de pimpelmeesjes en de mussen en zo. En die, die ben je dan de hele winter ben je dan mee bezig met kooltjes brengen en zo. En in één keer, haak, gewoon voor de lol... puur uit een soort van linkse kattenhobby... gaat die kat met die, met die vogel aan de haal. Ik vind het, ik vind het echt niet kunnen. Dat is een beetje toegeven aan de, aan de, de, de driften, hè? de oerintuïtie. Ja, maar goed, dat doen wij toch ook niet? Ik bedoel, wij hebben ook bepaalde instincten, maar wij... wij wij, wij rukken toch ook niet, niet, niet mensen de kleren van het lijf die, die we ergens tegenkomen. Omdat we denken, ha, nee daar moeten we eens even flink mee. Maar dat doen we niet. Ik vind dat wij als, als rechtsstaat Nederland, beschaafde rechtsstaat Nederland... gewoon eens heel hard moeten gaan nadenken of het niet eens tijd wordt om tbs voor katten in te voeren. En dan ook wel met, met dwangverpleging. Tbs voor katten. Rotbeesten. Absoluut rotbeest. Het lijken hele lieve beesten. Ze hebben ook wel hun aardige kant. Maar in het algemeen zijn ze. Ja, de kat doet zich zo anders voor dan die eigenlijk is. Dat, dat, dat, ja, dat is dat Schandalig! Is, dat is De pastourelle uit het ballet Leventail de Jean, gecomponeerd door de Fransman Francis Poulenc. Staatsbosbeheer heeft in de Oostvaardersplassen de smaak nu echt te pakken. Na het succes van de webcams op het zeearendennest is er nu ook een vossenhol met webcams. Eén buiten en drie binnencamera's gaan vanaf dinsdag het verborgen leven van de vos letterlijk voor het voetlicht brengen. Nog nooit konden we het ondergrondse leven van de Vos zo dichtbij zien. Het is een Europese primeur. Vossexpert expert Jaap Mulder en boswachter Leo Schmit... zijn dan ook heel enthousiast over deze primeur. Op veilige afstand van het hol. Laten ze Jeanette Paramoor zien wat er zo bijzonder is aan dit project. Is dat hem daar, die... Uh... Dat is uh, de nieuwe Vossenburg. Ja. Die hoop modder, de... Onder jullie gezegd. <laughs> ja, ja, de hoop modder. Ja, dat klopt. Met twee gaten. En dat zand ervoor. <laughs> nou, en daar moet het in ieder geval gaan gebeuren. Hè. Dus uh, over een tijdje dan, uh, dan, uh, zijn die jongen dan uh, geworpen. En dan uh, uh, zijn ze groot uh, gebracht. En dan kunnen we daar alles uh, zien. Mogen we niet dichterbij komen? Nou, laten we maar een beetje. Ja? mooi met rust. Echt waar? Toen we net aankwamen rijden, toen uh, zagen we net nog eventjes die twee oortjes. En uh, hij is uh, of zij is uh, nu de burcht in. En dan kunnen we dadelijk op, uh, op, de, op in mijn kantoor uh, kunnen we in ieder geval kijken van uh, waar hij uh, lekker zit. Lekker ligt te slapen. Ja, Mulder, de Vosselman. Jij hebt hem uh, ontworpen hè, deze burcht. Ja, ik speelde al heel lang met dat, uh, met die, dat idee dat je zoiets uh, zou kunnen doen met de huidige technische mogelijkheden. En uh... Nou, daar is uh, Staatsbosbeheer uh, op ingesprongen. Die heeft dat uh, voor, uh, uitgevoerd. Je wilt een burg bouwen en daar camera's in? Kunst, Kunstburcht bouwen en daar camera's in en daarvoor. En, en dan kun je dat hele leven van die vossen in de voortplantingstijd uh, volgen. Ja. Nou, ik zei oninbiedig een hoop modder. Dat is het natuurlijk niet. Het, het lijkt er wel op, maar het is een, een, een berg en ik zie twee tunnels. Dat zijn de ingangen. Ja, en daarachter zit dan een heel gangenstelsel van, van die gresbuizen, zeg maar. Maar dat geeft zoveel uh, ruimte voor die vossen om... Uh, om te kiezen. Er zitten twee kamers in. En het is in feite ook niet één burg, maar het zijn eigenlijk twee burchten. Daarachter ligt nog een kleinere burcht. Want uh, het blijkt zo te zijn dat vrouwtjes als ze jongen werpen... dat ze uh, zoeken naar een, een kleine burcht, die met maar één kamer. Waarschijnlijk omdat ze die ook makkelijker... Uh, daar uh, andere vossen uit weg kunnen houden bij hun jongen. En dan verhuizen ze na een week of drie een grotere burg. En nu zitten ze dus, zitten dus een paardje vossen al sinds begin februari... zitten ze in die grote burg. Ja, en dat is het mooie, hè? Want dat was natuurlijk mijn afwachten. Jullie hadden die burcht burg wel aangelegd en die camera's uh, aangebracht. Maar ja, het is altijd mijn afwachten of zo'n vos dan inderdaad denkt van... Nou, nah, lijkt me wat. Ja, natuurlijk. Heel spannend. Maar je weet, in oost vat lopen overdag, uh, kom je vossen tegen. Uh, de film van Jaap, Mulder, Rotvossen. Uh, daar zag je verschillende opnames natuurlijk. Maar ja, dan kom je dan met, met, met dit idee en dan ga je kijken van, uh, nou ja, waar, waar kan dat wel gebeuren? Nou, toen dacht ik al heel snel van, nou, dit is de plek. Uh, vorige keer hadden we dan die, uh, de camera bij de, bij de zeearend. Uh, nou, hier halverwege, daar bij uh, de observatiehut. Daar, uh, dat was dan het tussenstation. Ik denk, nou, we moeten geen tussenstation meer hebben, maar rechtstreeks uitzenden. Na aanhaling ik steeds naar mijn kantoor. Ja. Nou, dan, dan hebben we hele goede beelden. Nou, je ziet hier ook staan nou, de, de, de zonnepanelen. Paneel. Het, uh, nou ja, als er heel veel wind is, in ieder geval, uh, dat we daar ook uh, energie van, uh, van kunnen hebben. Nou, dus hij is beter bereikbaar, denk ik, als een ja, wat Is dat een zendmost of zo? En dat is de, de, de zender, is dat, ja. ja. En bij mijn kantoor heb je de ontvanger. Nou, dan zie je ook uh, vier uh, camera's die hier staan. In elke uh, burgt is er één. En natuurlijk ook de, de buitencamera. Dat, dat, dat, dat kan echt uh, kijken van... Uh, ja, iedereen die denkt dat hij er verstand van hebt... maar <lacht> hij denkt die ook die hij geen verstand van hebt... die zult echt uh, ja, nieuwe dingen beleven. Ja. Nou, dat, als ik dat volgens jou en die al heel goed kenner is, en die weet dat ook ons nog niet te, te vertellen, dan denk ik van ja, dan hebben we uh, iets leuks, iets dus het verwelders. is niet, niet alleen maar voor de lol dus, hè? van nee, leuk vosjes kijken? Nee, absoluut niet. Het is ook voor, uh, voor onderzoek. Ja, maar ja, wij weten toch al zoveel van die vos? Ja, ja we helemaal. Weten, we weten er hartstikke veel van. Het is een heel veel bestudeerd dier. Ja. Maar wat er onder de grond gebeurt, daar weten we nog ontzettend weinig van. Is het wat gebeurd dan? Nee, dit is echt een uniek experiment uh, op wereldschaal. en de ik, denk ook keer... dat het, ik denk ook dat het internationaal veel aandacht gaat trekken. En we weten veel van het verzorgingsgedrag en zo van die vossen... weten we gewoon nog niet. Nee. Wat, wat, wat verwacht jij? Dat, dat je gaat zien wat echt nieuw is? Uh, nou, je kunt uh, op deze manier bijvoorbeeld heel goed de rol van het mannetje bij de verzorging van de jongen uh, bestuderen. Uh, wat we bijvoorbeeld niet weten is of vossen standaard uh, voedsel opbraken voor hun jongen in het begin. Uh, dat is wel eens waargenomen, maar eigenlijk zo zeldzaam dat het... Ja, is dat nou normaal of niet? Dat weten we gewoon helemaal niet. Dus alles, al die dingen die daar in het hol gebeuren, daar weten we heel weinig van. En het, werp, het werpen van de jongen misschien? Hè, dus? Het werpen van de jongen zou dus voor de camera kunnen gebeuren. Nou, ja. Dat is natuurlijk fantastisch om ja. dat te zien. En, en dat is het, nog het aardige van die Oostvaardersplassen hier. Die vossen leiden hier een volkomen natuurlijk bestaan. He, er wordt helemaal niet op ingegrepen. En het blijkt ook dat ze hier dus veel meer overdag actief zijn dan in, uh, in de rest van Nederland. Omdat ze hier met rust worden gelaten. We dachten altijd dat ze alleen s'nachts jaagden, maar dat ja, is Nee, zo. dat is helemaal niet zo hier. Nee. Dat, de, de, dus dat is ook heel aardig om te bestuderen wat hun, hun activiteitsritme eigenlijk is in, uh, in zo'n situatie. Ja. Je, dus je hebt al beelden al... gezien, hè? Ja, ik heb al heel veel en beelden toen gezien. Toen zei je al, van, vanmorgen we even gekeken... Van zo, zoals ze die vacht schoonmaken. Nou ja, allerlei intieme dingen die kom je nou. Die, die camera die staat er bovenop, dus uh, ja, je kan soms gewoon diep in hun oor kijken als ze de, als ze de camera inspecteren. Voel je niet een beetje bezwaard af en toe? Het beest heeft helemaal geen privacy, nee, zo hè? Ja, nee, maar dat weet hij niet toch. <laughs> Het paarden hebben jullie niet gezien, hè? Nee, helaas niet. Dat doen ze daar niet. Nee, dat, dat is ergens buiten, maar je ziet ze wel heerlijk verliefd tegen elkaar aankruipen natuurlijk in die camera. Ja, dat is natuurlijk uh, wel super natuurlijk, ja. Volgens mij zit jij heel vaak te kijken. Nou, s ochtends, weet je al, van dat vind ik wel leuk. Als, als iedereen bij ons, elke boswachter die binnenkomt, normaal dan, dan is het even bij mijn kantoor van... hé, hey, hoi, goeiemorgen. En nu stapt iedereen even binnen en iedereen zit even aan die camera. Iedereen zit eventjes te kijken van, hé, hey, je hebt erin gezeten. Ja, het dat is, dat is echt spannend. Nou, uh, nu gaan we een beetje aan de, in de weddenschap kijken van ja. wanneer. Dus uh, ik zeg uh, 1 april. Maar nou, ja, kijken wat, wat, wat gaat worden. Ja. En, en, en, en natuurlijk ook van genieten. Ik, als ik dan uh, toch kom te overlijden en ik kom hier ergens boven terecht... en dan zeg ik van, nou, dan wil ik wel graag vos worden in Oostvaardersplassen. lijkt me gewoon een geweldig leven. Nou Jaap, mochten we nou in de toekomst een keer een vos met een groen mutsje tegenkomen? Hè? Ja, dan uh, noemen dan we hem dan Leo. Hem. Of dan, dan heet hij Leo. <laughs> Hey, toen we hier naartoe reden, toen liet hij zich even zien net. We zagen net de twee oortjes boven ja. het heuveltje en toen dookt hij weg in de gang. Maar we ja. kunnen straks uh, precies zullen. op de beelden zien wat er gebeurd is, want dat is ongetwijfeld vastgelegd. En wie het was? Kijk, je ziet hij. Ach, nou, daar komen we nou, nou, aan. Wow. Zie je? Dat is grappig. Je ziet ons autootje aankomen, rijden. En het forsje wegduiken. Kijk, je zit al op te letten ja. voor de ingang. En dan zie je... Oortjes omhoog, ja. Zie je op de achtergrond de wielen van de auto? Oh, wow, hij moet wel <lacht> draaien natuurlijk. Ja, en dan kun je hem dus uh, op de binnencamera kun je hem, uh, langs zien komen. Oh, Hier loopt hij ook alweer. Oh, geweldig. Hier ja. om half negen vanochtend. Hop, en dan gaat hij weer. Dan heeft hij heerlijk de hele nacht. Kijk, om acht uur negentien. Nou, wordt hij als ware, wordt hij wakker. Even ze rijden helemaal opmaken. Kijk, ja. doet het nou niet? Vos maakt zijn toilet. Ja, Paul voor de lens. Kijk, re ze rekken zich altijd eventjes lekker uit. En dan duiken ze die gangen in. Oh, Kijk is het vrouwtje binnen, In beeld van een vrouwtje. Als ze binnenkomen, dan zijn ze de eerste vijf à tien minuten... Zijn ze meestal bezig met het verzorgen van de vacht en zo. Voordat ze gaan slapen. En dan kunnen ze uren en uren slapen. Nou, vanaf dinsdag dan, uh, is het dus gewoon te bekijken. Hè? Waar moeten mensen kijken? Ja, bekijk dan uh, www.volgdevos.nl. Nou, dan komt het allemaal goed. Ja, nu net na nou de uitzending is er vast een voorproefje, hè, volgens mij. Ja, er komt uh, een, een filmpje van het gebied waar we dus uh, bezig zijn geweest. Uh, Jaap die vertelt natuurlijk hoe het in elkaar zit. Nou, dat is echt uh, heel erg leuk. Nou, goed, maar in ieder geval ook webcam wilde begrijp ik. Ja, ook ja. Uh, die erbij. Bekijk maar, maar. Ja, tot zover voorlopig. Vanaf dinsdag gaat de Vossen-webcam live, zoals dat heet. Maar nu staat op onze site al een filmpje vroegevogels.vara.nl. Ja, nieuws over vroege vogels televisie. Over anderhalve week begint onze voorjaarsserie met een special over beleefde lente. De webcams van Big Broeder, vogelbescherming. En daarna hebben we 15 weken lang op dinsdagavond een uitzending. Met onder andere een nieuwe rubriek en die heet Wat ruist. Wat ruist. In het televisieonderdeel Wat Ruist... worden uw eigen filmpjes van hoogheid 1 minuut getoond... over wat u tegenkomt in de natuur. Het is een soort venolijn, zeg maar, maar dan met bewegende beelden. Ziet u iets opmerkelijks, moois, een eersteling... of wat verwonderlijk, scharrelijk, kruipen of vliegen, schroom niet. En pak uw videocamera of uw telefoon en leg dit moment vast. U kunt uw filmpje op de website van Vroege Vogels uploaden... onder de rubriek Wat Ruist. Het is te zien vanaf 22 maart op Nederland 2 rond half 8. ...speelde een uh, stuk van de Braziliaanse gitarist en songwriter... ...Louis Floriano Bonfá Magna de Carnaval. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Bij de bestrijding van muskusratten wordt ieder jaar 34 miljoen euro over de balk gegooid. Dat zeggen de dierenbescherming, de bond voor dieren en de faunabescherming. In een rapport dat ze deze week hebben uitgebracht. Met de plaatsen van vallen, waar de dieren in verdrinken, vangen de muskusratten niet meer dieren dan het percentage dat onder normale omstandigheden toch wel spontaan dood zou gaan. Met andere woorden, het haalt niets uit, maar het veroorzaakt wel veel dierenleed. Voor die gebieden waar echt schade aan dijken optreedt door het gegraaf van muskusratten, hebben de schrijvers van het rapport een goed alternatief, zegt directeur Frank Dales van de Dierenbescherming. Nou, dat kan uh, heel eenvoudig op allerlei andere manieren. Je kunt uh, bijvoorbeeld denken uh, aan methodes waarbij je eigenlijk dus de onderkant van die dijk uh, afschermt. Uh, dan kun je bijvoorbeeld denken aan gevlochten gaas. Je kan uh, denken aan begroeide kokosmatten. Uh, door groeibare betonmatten, zoals je dat ook wel eens ziet bij parkeerterreinen, waarbij er wel beton is, maar het gras groeit erdoor. In ieder geval dat je het onmogelijk maakt voor de muskusrat om daarin te gaan graven. Is er ervaring met deze methode? Nee, er is geen ervaring nog met deze methode. Net zo min als dat er feitelijk ooit is uitgezocht of die muskusratten feitelijk zoveel schade aanrichten. Het zijn aan beide kanten veronderstellingen. Maar we hebben het wel over 34 miljoen euro per jaar die op dit moment worden uitgegeven aan de doden van de muskusratten. En dan zegt de dierenbescherming nou voor 34 miljoen per jaar is het misschien ook een idee om aan de andere kant te gaan zitten en gewoon zorgen dat er geen overlast kan ontstaan. Verder. Er is ook goed nieuws van het rattenvangersfront. Muskusrattenvanger Elmar Bruinius heeft de hortes in Laren van een lastig probleem afgeholpen. De hortus had al een tijdje last van een groep reeën binnen de hekken die de boel kaal vraten. Bruinius is, behalve rattenvanger, ook reeënkenner. en hij wist dat er dieren gek zijn op rozenknoppen. Met een spoor van rozen heeft Bruinius de dieren naar een gat in het hek geleid, waardoor ze de hortes hebben verlaten. Gat gedicht. Probleem opgelost. Een eerder plan om de dieren af te schieten, kon daardoor in de prullenbak verdwijnen. Een onderzoek. Vissen hebben last van lawaai bij het voedsel zoeken. Dat schrijven Britse biologen in het online wetenschappelijk tijdschrift PLOS ONE. De biologen vulden een aantal aquaria met stekelbaarsjes en watervlooien... en lieten daar verschillende geluidsniveaus op los. In de bak met het meeste lawaai hapten de visjes vaak mis naar de watervlooien... en spuwden ze hun voedsel ook vaak weer uit. Dit onderzoek laat volgens de biologen zien dat in water met veel lawaai, bijvoorbeeld van motorboten, vissen minder efficiënt aan hun voedsel kunnen komen. Daardoor zullen in bijvoorbeeld recreatieplassen uiteindelijk minder vissen voorkomen. Energie. Het afgelopen jaar zijn er nauwelijks nieuwe windmolens geplaatst in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Door de haperende bouw van nieuwe molens wordt het steeds moeilijker... om aan de doelen voor duurzame energie te voldoen. Er staat nu voor 2000 megawatt aan windmolens. In 2020 zou dat drie keer zoveel moeten zijn, 6000 megawatt. En of dat allemaal nog niet genoeg is? Vorig jaar waaide het ook nog eens minder. De molens die daar wel staan leverden daardoor 13 minder stroom dan gemiddeld. Toch is het gebrek aan wind niet de reden dat er minder molens worden geplaatst... zegt deskundige Chris Westra van We at Sea. Het heeft helemaal niets met elkaar te maken. Uh, dat er minder molens worden geplaatst, dat heeft te maken met de ambtelijke molens die veel te langzaam draaien. En we ook met de bestuurlijke besluitvormingen, met name op gemeentelijk niveau. Je ziet dat daar uh, eigenlijk, uh, ja, dat daar de boel vastloopt. Het, het, ja, vroeger was windenergie hartstikke populair en wilde iedereen het. En nu is er iets van een soort virus gaande waarvan iedereen zegt windenergie, windenergie, zit allemaal te mopperen en, en na te doen... En dat het minder is gaan waaien. Nou, dat is een heel ander verhaal. Dat doet God. Als die bestaat en als je erin gelooft. En ja... Dat is het ene jaar wat minder en het andere jaar wat meer. Ik hoorde van de week op een bijeenkomst dat de, de wind in januari en februari het tekort van 16% van vorig jaar wel ruimschoots heeft ingehaald. En die paar procent die het misschien minder zou worden, want er zijn ook mensen die dat beweren. Ja, nou dat is een jammer, als dat echt een, een trend is, dan zal dat moeten worden bijgepast in de financieringsmodellen. Of we moeten iets grotere molens bouwen. Maar ik maak me daar geen zorgen over. Amphibien. Utrechtse wetenschappers hebben een dodelijk virus bij kikkers ontdekt. In september vorig jaar werden er duizend dode kikkers gevonden... in een ven van natuurmonumenten bij natuurgebied Dwingelerveld. Tot nu toe was onduidelijk wat de dieren fataal was geworden. Maar nu blijkt het dus om een virus te gaan. Natuurorganisaties zijn vooral bang dat het virus zal overspringen... naar andere gebieden en ook naar zeldzame soorten amfibieën en reptielen. Natuurmonumenten neemt maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Beestachtig. Uh, volgens mij gaat dit niet over beestjes, maar wel over nieuwe natuur. Er komen steeds meer exotische korstmossen ons land binnen. Uitheemse soorten, zoals het trompettakmos, liften vanuit zuidelijk Europa... mee op jonge boompjes die bestemd zijn voor de parken en straten in onze steden. Je hoeft dus nu eens niet de natuur in om iets bijzonders te zien. Een rondje door de wijk is al genoeg om een van deze bijzondere korstmossen te zien. Zodra je een jonge boom ziet met vijf, vrij veel begroeiing op de stam... is de kans groot dat je er een ontdekt hebt. Jonge inheemse bomen hebben doorgaans een vrij kale stam. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Let's Face It van de Amerikaanse filmcomponist Hal Roach. uitgevoerd door de Bo Hanks en het Metropoolorkest. Welkom in tuinreservaten.nl. Uw aandacht nu voor de start van een nieuw groots project tuinreservaten. De 5 miljoen particuliere tuinen die Nederland rijk is, worden alsmaar belangrijker voor de biodiversiteit. Voor steeds meer planten en dieren is de natuur rond de bebouwing hun belangrijkste leefgebied, maar de trends in tuinenland zijn juist grijs. Bestrating en loungebanken nemen de plaats in van flora en fauna. Maar vanaf nu gaan we met het project tuinreservaten in de tegenaanval. En het leukste is, als u een tuin heeft, kunt u gewoon meedoen. Wekelijks gaan we op radio en tv tips geven... over hoe u uw tuin zo natuurvriendelijk mogelijk kunt inrichten. We gaan zo direct hier in het capitool verder praten over het project. En dan hoort u ook hoe u mee kunt doen... en uw eigen tuin het predicaat tuinreservaat kunt geven. Maar eerst gaan we naar de tuin van beeldend kunstenaar en natuurliefhebber Erik van Ommen. Hij woont sinds twee jaar in het Dense Vries, waar hij een oude pastorie bewoont. Het hele project heeft hij beschreven in het boek Mijn Pastorietuin. De tuin is ontworpen door Anna Kemp. Henny Radstaak is met beiden aan het werk in Erik van Ommens eigen tuinreservaat. Gaan we los hoor. van die, uh, die S die hier staat. Die uh, hebben we vorige week gesnoeid. Er zat veel dood hout in. Dan ligt die nou beneden aan. En dat ga ik nou zo in stukken zagen voor de, uh, een takkenrail. Takken een takkenrail. Takkenrail. Er is nog een hele beeld hout. Keurig geordend waar allerlei beestjes in, uh, in kunnen gaan zitten. Wat voor beestjes dan? Oh, egels, vogels, uh, kikkers, noem maar op. Het hele, het hele arsenaal van beestjes gaat er gewoon in zitten. Uh, maar het is vooral leuk om te maken. Je kunt lekker zagen en, uh, en slepen. Is is een trekzaag. Zal ik de andere kant... Het, uh, ja, dit is een trekzaag. Pak jij hem daar nou vast? Ja. Eerst de kleine stukjes even. En dan... Is het niet te kort of wel? Nou, dit is even om de boel bij elkaar te houden. En dan gaan we ertussen gaan we allerlei uh, takken leggen. Oh, dit is als, als een dus paaltje een, op en dan ja, komt er tussenin komen de langere uh, takken. Want we hebben hier verschillende hoogtes van takkerillen, zoals je ziet. Daar is er eentje van uh, een meter hoog. Maar deze moet vrij klein worden. Anders dan, uh, krijg je allemaal dezelfde hoogtes oh, ja. in de tuin is zeg je al? Deze is voor de muizen. Voor de, muizen. <laughs> de muizen houden weer voor, voor de uilen hier. Hè? Ja, en, en uh, misschien voor de ooievaar. Die, uh... De ooievaar, ja, we hebben vorige week een ooievaarsnest geplaatst op de, de dooyboom. Dat, Dat was een, het... uh, een blauwspar. Ja? Die was een die meter. Gaat, uh, ja, hij was ja? schat uh, een meter of dertig hoog. Weet is dus nu uh, een kwart blijven staan. ongeveer. En hij is nog steeds 9 nou, of 10 meter. En met een hoogwerker hebben we daar een uh, ooievaarsnest op gezet. En gisteren kwamen twee ooievaars over, ja? maar die kwam ook echt over. Dus ze waren ook meteen weer weg. Maar ik verwacht ze, eigenlijk wel, uh, ik verwacht ze binnenkort wel. Ja? Ja, natuurlijk. Gelijk eerste jaar? Het moet gewoon kunnen. Ja? Ja. Het is natuurlijk wel fantastisch dat het kan. En je kunt de, de, de, de omstandigheden natuurlijk aanleggen. Maar of het dan inderdaad gebeurt, nou, dat is natuurlijk ontzettend spannend... of de ooievaars hier naartoe komen. Ja. Met welk idee ben jij gaan ontwerpen toen Erik bij jou kwam van... Uh, Anna, tekenen ze een mooie tuin voor me. Het belangrijkste is natuurlijk ook, wel, ook hier om de biodiversiteit, de variatie in de beplanting te realiseren. Wij zeggen altijd, er zijn vier vees, die zijn belangrijk voor het aanleggen van een tuin waar je vogels en vlinders en beestjes wil hebben. Dus is de vee van variatie, maar dat, dat, daardoor krijg je dus voedsel, veiligheid en voor voortplanting in je tuin. Dit is dus een stukje gezond, er is een vijver, er zijn bordes, je hebt heesters, er is een haag, er zijn hoge en lagere bomen... Heel afwisselend? Heel afwisselend, ja. En de schuttingen zijn, zover de schuttingen zijn, zijn ze begroeid. Dus uh, langs de muren zijn uh, klimplanten uh, bedacht. Dus ja, dan kun je inderdaad goed uitpakken. Heb je al uh, veel soorten, heb je al een lijstje bij Erik? Ja, tuurlijk. Dat is het mooiste wat er is natuurlijk. In je tuin liggen en dan uh, vogels tellen. We zitten nu op uh, 108 soorten vogels, hebben we nu. Echt waar? Ja. Nee. Maar ik tel ook vogels mee die overkomen. Ja. ja maar dat is leuk. <laughs> ja, zo kan ik het ook. Nee, nou nee, maar kijk, als je, als je het, uh, dat maakt natuurlijk niet uit. Kijk, je moet veel tijd in je tuin doorbrengen. Je moet ervan genieten. Ja, ja dan moet je ook gewoon de beesten tellen die overkomen. Ja. Oké, okay, maar 108 vogelsoorten, maar hoeveel ja. vlinders, uh, zoogdieren? Vlinders uh, dat heb ik zo niet in mijn hoofd, maar in de buurt van de 18, 19, meen ik. Uh, Libellus vind ik moeilijker. Ik ben niet zo goed in libellen herkennen, maar het waren een stuk of um, 12, geloof ik. Zoogdieren een stuk of 7. En we hebben dus uh, gewoon, uh, gewoon de pad, uh, bruine kikker, groene kikker. Ja, want je hebt die vijver. Ja, ja die vijver ben ik heel blij mee. Het is nu een beetje, ligt een heel klein dun laagje ijzer. Ja. Vannacht een beetje koud geweest. Het is uh, gevroren, ja vannacht. Uh, gisteravond heb ik bijvoorbeeld een, een klein stronkje, moest ik weghalen, omdat die uh, in de weg stond. Nu kwamen we dus in één keer drie kikkers onder vandaan schieten. Uh, nou, dat is natuurlijk geweldig. Die schrik je wel dood, ja. maar het, ja. is, het is prachtig. Ja. Kijk, en we hebben hier een, uh, deze bult zand bij het water. Dat is een ijsvogelwand. Ja. Heb je hem al gezien hier? We hebben één keer een ijsvogel die <laughs> opgehaald, op 9 september. Om, die tak die hier uh, over het half, water hangt? Ja, om half twee uh, smiddags. Je weet ook precies de datum in de nou, tuin. Nou ja, dat was natuurlijk zo bijzonder, een ijsvogel ja. in je tuin. Nou, hoe, hoe groot is jouw tuin? Uh, ik schat zo 40 bij 50 meter. 2000 vierkante meter. Uh. Nou, het hele perceel is uh, 2500 vierkante ja. meter. Dan kan je heel veel doen natuurlijk. Maar stel dat je nou uh, een klein tuintje van 4 bij 5 hebt, Anne. Wat kun je dan eigenlijk? Nou, dan moet je toch ook al... Uh... Het een en ander kunnen realiseren. Vooral ook met, met een paar struiken en wat uh, planten. En misschien een klein stukje waar je ook water hebt. Of zo, al is het maar een waterbak. Kijk, vogels zijn toch al, uh, ja, Ze hebben vleugels. Ze dus hebben heel gauw in de gaten of er iets te eten valt. Maar zo'n vlinderstruik bijvoorbeeld. Dat is al een eenvoudig begin dan? Ja, kan heel goed. Uh, ook gele en rode cornoeien, Bijvoorbeeld een hazelaar, ze makkelijke struiken. Een met besjes. Dat vind ik wel heel erg belangrijk om naar de struik te kijken. Welke natuurwaarde heeft het? Eh, komen er bijvoorbeeld besjes aan waar de vogels dan weer hebben? Want die bloeien ook in het voorjaar waar je insecten op afkomen. Eh, zitten er bijvoorbeeld eh, stekels aan waardoor de vogels er ook veiligheid eh, in vinden. Dat ze erin kunnen schuilen op het moment dat er een sperber of een kat in de buurt zit. En eh, is die struik ook geschikt waar ze een nest in kunnen maken? Hè? Als je daar een beetje op let, dan eh, ga je met andere ogen kijken. Bij de van spreken bij een tuincentrum. Wat heb ik nodig in mijn tuin om echt vogels naar daar naartoe te lokken? En... En ja, dat is dan even leuk om daarop te letten. Want dan komen ze inderdaad ook. Het is nou eigenlijk een soort oproep voor mensen die een tuintje hebben, die er ja, grintegels in hebben liggen weg met die dingen. In uh, makelaarstermen heet dat geloof ik een onderhoudsvrije tuin. Ja. <laughs> Lekker makkelijk om je niks te doen. Ja. Maar die dingen eruit en er gewoon wat van dit soort uh, ideetjes uh, gaan doen. Nou, dat vind ik ook. Juist in die tuinen waar alleen maar beton en schuttingen zijn... daar valt ook helemaal niets te beleven, niets te genieten. En op het moment dat je dit opruimt... of je maakt er een nieuwe plantenbak van, van die oude tegelstanden... en je, je richt het in met wat groen... dan is het ineens een heel andere situatie. Ja. Je, je voelt je ook prettiger daar. Er zit groen om je heen. En het is natuurlijk, de verrassing is dan nog groter, de spanning is nog groter... als er dan inderdaad ook vogels of vlinders naartoe komen. Hoe snel gaat dat? Dat gaat heel snel. Planten die, als je die april in je tuin zet... dan heb je in mei, juni heb je ze in bloeien en dan kun je de hele zomer genieten. Je kunt ze aflaten in de, herf, in de herfst en uh, tot rust laten komen. Dus ook in de herfst hebben de vogels er nog voedsel aan. Is nog zader. Die nog, zit er zitten nog zaden in of er zitten nog bessen aan. En dan heb je het hele jaar door, heb je, heb je leven in je tuin. Waar uh, gaat dat takkerilletje nou komen, uh, Erik, waar we net mee bezig waren? We het komt, uh, het komt daar achteraan, bij die, achter uh, achter die ja, zeg maar om die, uh, die best dragende struiken heen. Ja. Zodat je een beetje een afscheiding krijgt met, met het graspad. Dus ze zeggen: maar, Ik heb hier ook zo'n muurtje gemaakt van graszoden. Mm -hmm. zeg maar, gewoon zo'n tuinwal eigenlijk, in je eigen tuin. Tuinwal, dat hebben ze op uh, Tessel? Ja. Daar heb ik het ook vandaan gehaald. Ik heb gewoon uh, alle plaggen die ik uh, kwijt moest. Daar heb ik gewoon maar een muurtje van gemaakt. Dus dat, je kunt gewoon lekker, het is gewoon jongens dromen hier hoor. Zo simpel, maar zo simpel is het dus ook vaak. Ja, je moet het gewoon niet moeilijker maken dan het is. Je moet, gewoon, je moet gewoon kijken van wat kan ik ermee doen en wat vind ik leuk. En dat moet je dan gewoon maar doen. Laten we niet alles al gaan verklappen. De komend seizoen gaan we gewoon uh, heel veel tuintips geven, toch? Super. Ik hoop het. Ja, het is leuk natuurlijk als je elke zondag een tip kunt geven waarbij je kunt denken van wat kun je nog meer doen in mijn tuin om nog meer dieren er naar naartoe te trekken. Uh, dus niet alleen de vogels, maar ook de vlinders, de libellen. Nou, misschien vind je het wel leuk om een muis in je tuin te krijgen of een egel. En, uh, nou, dan heb je eigenlijk al een klein tuinparadijsje. En onder de koepel van de tuinreservaten heb je dan in Nederland straks één mooi, groot, lang lint. Waar beesten door, door je tuin heen kunnen migreren. En dat zou toch helemaal fantastisch zijn. Een soort ecologische hoofdstructuur? Nou, daar gaat hij toch aan. Tuinstructuur. Ecologische tuinstructuur. Ja, dat moet jij ik zeggen, hè? Ja, dat is leuk. Kom, we gaan zagen, want anders... Ik zal even zagen. Kijk, dit kun, kun je makkelijk alleen doen. Als je dit maar lang genoeg doet... Spierballen van. Ja, spierballen van. <laughs> Het is gewoon een kwestie van blijven uh, ja, doorzagen. En die radstaak dus met kunstenaar Erik van Omme en Anna Kemp, tuinontwerpster en medewerker van vogelbescherming. Vandaag beginnen we dus met het project Tuinreservaten. Aangeschoven onze eigen Carla van Lingen, bedenker van de tuinreservaten. En Robert Snep, onderzoeker stedelijke ecologie bij Alterra in Wageningen. En gespecialiseerd in natuur in de bebouwde omgeving. Welkom allebei. Uh, Carla, we, we hoorden net die reportage. Ja, die tuin van Erik van Omme is natuurlijk. Een waanzinnig natuurreservaat, of niet? Ja, prachtig en een, een heel korte tijd, want hij woont er eigenlijk net. En als je dan ziet wat er in zo'n korte tijd kan gebeuren... als je het een beetje handig aanpakt en goede planten plant... en zorgt voor water en ja, daarvan ja. houdt. Ja, maar zee, ja, bij zo'n natuur, zo natuurreservaat als van Erik van Omden, dan ligt lat wel heel leuk. Wij, wij hebben het over tuinreservaten. Wat is een tuinreservaat? Ja, een tuinreservaat is eigenlijk niet meer, niets meer of minder dan een stukje groen waar dieren zich thuis voelen. En dan uh, kun je denken aan vogels, aan vlinders, aan insecten... aan egels, aan... Nou ja, noem het maar. En als je dat zo inricht dat, uh, dat een vogel zich daar thuis voelt... dan heb je al heel snel dat een vlinder zich er ook thuis voelt. Of eigenlijk andersom, want die vogels die eten insecten. En, uh, ja, en als je insecten hebt, heb je dus ook vogels. Dus is eigenlijk, eigenlijk is het heel simpel. Je gaat naar die vogel kijken en denkt... Wat zou dat diertje nou willen? En... Dan kom je toch wel heel snel op het idee dat die vogel absoluut geen grijze grintegels geen wil. En dat die groen wil. Ja. En ja, een, een, een natuurreservaat is eigenlijk. Ja, een klein stukje groen aan de achterkant van je huis. Wat je zo gaat inrichten dat, uh, dat dieren en mensen zich daar lekker invoeren en, en waarvoor is er voor die naam gekozen? Reservaat, tuinreservaat. Klinkt als een beschermd Ja, dat dus klinkt stuk. als een beschermd iets. En je moet je ook voorstellen... Kijk, vroeger vogels is natuurlijk geen programma over tuinen. Het is een programma dat gaat over natuur en milieu. En wat wij willen is... Als je je realiseert dat er 5,1 miljoen tuinen in Nederland zijn... Nou, pak een gemiddeld oppervlakte neem je het klein... van 30 vierkante meter. Dan heb je iets van... 1,150 inkom 150 miljoen vierkante meter groen in Nederland. En als je daar nou voor zorgt dat dat er een beetje goed uitziet... voor dieren en planten, dan heb je, heb je een enorme oppervlakte... die je rijker bent voor dieren en planten. En ja. het, we zijn er eigenlijk ook toe gekomen dat we tegen elkaar zeiden... van ja, moet je nou eens kijken. Mensen gaan in een nieuwbouwwoning wonen en wat doen ze? Of in een bestaande woning. In een bestaande woning kijken ze wat er in die tuin staat. Ze pleuren het er allemaal uit er komt een hovenier die zich hovenier noemt... en die gooit dat vol met tegels. Tja, eh, weggroen. Ja. En, en van de finex als je nagaat dat eh, van de Phoenixhuizen twee van de drie nieuwe huizen die er gebouwd worden... er komt geen hovenier, er komt een stratenmaker langs. Ja. En dat is het treurige. En een mooie bankstel erop. En tuurlijk. een buitenkeuken. Ja, en reuwsachtige parasols. En ja, ja, ik denk dan gooi, dat gooi die tuinaarden dan in je huiskamer. Dan heb je tenminste nog wat. Zet daar ja. wat plantjes neer en zet maar, de deuren open. Maar dat is dus een beetje de oproep van al die... of veel van die tuinen die nu maar vol liggen met tegels. Ja. Maak daar, maak daar um, wat iets, iets begin moois met van. Een begin met vijf tegels eruit te lichten. Om te beginnen. Kijk waar je zelf wil zitten. En maak de rest voor de dieren en de planten. Robert Snepp, onderzoeker, stedelijke ecologie. Hoe, hoe belangrijk zijn gewone Hollandse tuintjes... voor de, voor de biodiversiteit? In Nederland, want het is niet alleen maar leukerigheid hè, dit project, het nee, het is, is inderdaad... toch een wetenschappelijk doel. Ja, nou wat Geologisch. je eigenlijk, eigenlijk kan stellen is dat in zijn algemeenheid uh, tuinen er niet zijn voor de hele bijzondere soorten die die stellen hele hoge eisen en die dat redden we vaak niet in, uh, in tuinen, maar wel juist voor die algemene soorten en dan in hele grote aantallen de vogelbescherming samen met Sofan heeft vorig jaar de zoveelste keer de tuinvogeltelling gedaan in de, in de winter. Daar hebben 37.000 mensen aan meegedaan, 82 soorten vogels gezien... maar bij elkaar een miljoen exemplaren. Nou, als je even bedenkt dat je 37.000 tuinen nog geen procent is... van die 5 miljoen tuinen die we in Nederland hebben... dan hebben we het dus over miljoenen vogels alleen al in die tuinen in Nederland. Nou, dat hebben we bijvoorbeeld bij de, bij de Vlinders is dat ook zo. Hè? De Vlindersstichting heeft zo'n tuinvlindertelling 600 tuinen bekeken, 10.000 vlinders. Nou, dan, als je dat even doortrekt, dan hebben we het ook weer over miljoenen vlinders. In Engeland zeggen ze, keep the common birds common. Ik denk dat tuinen een belangrijke bijdrage kunnen leveren... aan het feit dat de soorten die nu algemeen zijn... de soorten die we kennen, de merel, de koolmees, noem maar op... Al die, al die vogels, die vlinders die in die tuinen voorkomen... om die algemeen te houden. Ja, maar um, je zegt, bij al die tellingen komen er dus heel veel vogels en vlinders... in die tuinen voor. Ja. Wat, wat, wat gaat er dan mis? Waarom is zo'n project dan toch nodig? Nou, er is eigenlijk ja, er is goed nieuws en slecht nieuws. En we beginnen meestal met slecht nieuws. Uh, uh, de trend die daar zijn. De vogelbescherming brengt onder andere de stadsvogelbalans uit. Daaruit blijkt dat het de afgelopen 10, 20 jaar dat het slechter gaat met vogels in het stedelijk gebied. Waaronder ook in tuinen. Dat heeft te maken met, uh, vermoedelijk met de kwaliteit. En we doen niet zo heel veel onderzoek in Nederland aan, aan natuur in de stad. In Engeland bijvoorbeeld is dat veel meer. En daar zie je ook echt dat de kwaliteit en de hoeveelheid van het groen in de stad van invloed is op de soorten die in die stad voorkomen. Dus het gaat gewoon slecht. De algemene soorten, maar ook een soort als de huismus. Hè, die staat niet voor niks op die rode lijst. Die doet het slechter. Um, dus het, het gaat achteruit. Van de andere kant, uh, um, ja, je kan er iets aan doen. Hè. Dus je kan die trend kan je keren. Je kan door zelf iets in je tuin te doen, kan je dat kan je het beter doen. En wat we eigenlijk als, als mensen doen, wij snappen uh, uh, wat je voor vogels kan doen. Alleen we snappen het nog niet helemaal goed genoeg, wellicht. Ik, ik maak wel even de vergelijking maken met dat je vrienden hebt die een huis uh, zoeken. Je weet dat ze van koken houden, dus als je met die vrienden mee gaat denken... dan denk je, hey, we moeten een leuke keuken inzetten. Maar we weten allemaal, we zien die huizen, huizenprogramma's op tv... dat die mensen ook voldoende slaapkamers willen en een woonkamer... Uh, en een goede badkamer. Nou, die vogels en die vlinders... die willen niet alleen dat nestkastje of die vetbol... maar die willen ook een aantal extra uh, uh, zaken. Maar je, dus je moet een beetje denken, wat Carla net ook zei, je moet denken vanuit de vogel of de vlinder. Ja, kijk door de ogen van het dier naar de omgeving. Oh, de, ja, we hebben die informatie, die, die, is er, die is er. We weten. We heb hier een aantal boeken voor me liggen, daar staat dat in. De stadsvogels van, van de vogelbescherming. Er staat precies in voor iedere vogelsoort wat hij nodig heeft. Ook vlinders in je tuin van de, van de vlinderstichting. Dus, dus die informatie die is er. Uh, alleen nu is het zaak om die informatie in feite ja. met die informatie aan de slag nou, te gaan. Nou, laten we dat dan eens even doen, Carla. Uh, ik, ik, wil, uh, ik heb een tuintje en ik wil mee. Ik wil het nog beter en mooier maken. Dan, dan, aan wat voor eisen moet ik dan voldoen? Hoe denk ik een, als een vogel of een vlinder of een engel? Uh, dan ga wat je er een nodig? beetje boven hangen en dan zie je als er veel bestrating is, wat ik zei, haal. Uh, zorg dat je niet meer dan een derde bestraat hebt. Mm -hmm. En als je het bestraat doet, doe dat dan ook niet met een aaneengesloten rij tegels. Maar strooi daar grind neer, plat grind. Heb je toch niet last bij je voet als je erop loopt. Met een doek eronder, waardoor het onkruid, als je dat onkruid noemt, niet erdoorheen kan... Nou, en dan ga je kijken wat je voor planten je erin zet. En dan zorg je gewoon... Anna zei dat al, Anna Kemp van Vogelbescherming. Zorg voor variatie. Zorg dat uh, de uh, struiken niet allemaal even hoog zijn. Zorg dat het geen dode, doodachtige bukses is waar geen vlinder op wil zitten. Uh, zorg voor planten, struiken waar vlinders van houden... waar vogels van houden, waar ze voedsel hebben. En zorg ook dat ze zo lang mogelijk in het seizoen bloeien. Waardoor ze uh, in maart wat uh, te eten hebben in je tuin. Maar dat dat in oktober, en november en december er ook nog is. En die informatie waar dat... Dit zit allemaal niet in mijn hoofd. Maar we hebben dankzij uh, het enthousiasme van organisaties als RAVON van de Amfibieën en de Reptielen. Vogelbescherming is al genoemd, de Vlindersstichting. Zoogdiervereniging doet mee met het project. Vivara doet mee met het project. En het uh, grote tuinblad Groei en Bloei doet mee. Dat is een vereniging, die hebben bijna iets van 80.000 leden. Nou, dat zijn ook allemaal uh, mensen die bezig zijn met hun tuin. Dus ik zie dat als een grote community... die samen ook op de website uh, aan de gang gaat met elkaar. En als jij vraagt, hoe moet ik mijn tuin inrichten? Even kijken op de website, waar vind ik dat? Waar vind je ook goede hoveniers? Want je moet je ook niet vergeten, die hoveniers, we hebben er 8.000 van. En uh, maximaal 1.000 haalt de norm die begrijpt wat een tuin is voor uh, niet alleen mensen... maar vooral ook voor, uh, voor dieren, voor de natuur... Voor, om dat een ja. beetje aardig in elkaar te zetten. Nou, nou staan er op de site een aantal, staat er op de site een aantal voorwaarden. Uh -huh. ja, je, je, moet, je moet wat water hebben in de tuin. Je moet ja. niet zoveel uh, tegels hebben liggen. Je moet bepaald soort struik hebben, beschutting, et cetera. Um, moet je nou aan al die eisen voldoen om, om hier aan mee te kunnen doen? Om je tuin een tuinreservaat te kunnen noemen? En nee, belangrijk is wel dat je een beetje op die verhouding let. Als jij je tuin helemaal vol hebt met grintegers, dan, uh, ja, dan moet je er eerst iets, even iets aan gaan doen. En voor de rest is het vooral de bedoeling dat je, uh, de, dat je het wil. Je wil je tuin veranderen. En dan kun je bij Jans ja. terecht, want dan kun je verder kijken. En dan even heel concreet, je meldt je aan op de site? of ja, hoe, hoe gaat ja, het dan? Je gaat naar tuinreservaten.nl en dan staat er een, een, een, een lijst met vragen die je moet afvinken. Je vult je naam en je adres in. En dan, ben je, uh, dan doe je mee. Ja, en dan, en dan blijkt er dus, ik vul in. En dan denk ik, nou, ik, ben, ik, ben, ik heb eigenlijk wel een tuinreservaat. En dan? Nou, dan ga je kijken of je dat wel goed doet. En dat kun je allemaal op de website vinden. Daar staat een heleboel informatie. En er komt ook steeds meer informatie op. De mensen krijgen een nieuwsbrief twee keer in de maand. Uh, ja, je krijgt nog en een pluim wat, of een... Uh, ja, maar het leukste wat ze krijgen, dat is uh, nu in de maak. Dat wordt gebouwd. <laughs> dat is een, uh, een bordje. Een mooi houten bordje met een winterkoninkje erop. En daar, uh, als zij vinden dat ze een tuinreservaat hebben... kunnen ze dat mooi aan de muur hangen of uh, op een plankspijker in de tuin zetten. Krijg je een bordje. Hoor je Dan erbij. kan iedereen kijken of... Het... Robert, nog, nog even. Uh, als, als ik nou mee... en de buren niet, die hebben die tegels. En, ja, he, heeft de natuur er nou wel iets aan? Ja, de natuur heeft er zeker iets aan. Kijk, uh, hoe groter de tuin, uh, hoe groter uh, de invloed die jij zelf hebt... op het voorkomen van die soort. Hè? Dus een. Bij de tuinvlindertelling blijkt dat een tuin van 1000 vierkante meter, 30 bij 30 meter, daar zitten, daar zitten enkele tientallen vlindersoorten kunnen erin voorkomen. Een klein tuintje, maar misschien een acht of tiental. Dus dat, dat is van invloed. Wat ook belangrijk is, eh, eh, zorg ervoor dat die, die soorten die egel, dat die naar de tuin van de buren kan. Hè. Ja, maar dus als, hebt... die nou niet me, als die nou een haptegels heeft en de andere buren ook. Ja, nou ik heel veel soorten die zijn eh, die, die trekken over een wat grotere afstand. Eh, als jij je tuin heel interessant voor die natuur inricht, dan krijg je zeker natuur. Uh, als die nog eens gelegen is bij nog meer groen, dan komt er nog meer natuur. Maar je, kan, je hebt heel veel invloed. De lokale kwaliteit van het habitat, zoals ecologen dat noemen, dat is erg belangrijk. En als we daar mee aan de slag gaan, en ik hoop dat dat via de site die informatie er ook komt... Dan, uh, uh, dan kunnen we enorm veel betekenen voor die natuur en die ja. tuinen. En uiteindelijk, in de reportage werd het al gezegd... wordt het dan dus uh, een, een soort van ecologische tuinstructuur... Ja. of ja, aan één gebied van ja. natuurgebiedjes. Ja, waar dieren uh, kunnen hoppen van het ene gebied ja. naar het andere. Ja. Ja. 70% van de Nederlanders leeft in steden. En uh, we hebben daar natuurlijk... een met die, groen, met die tuin een enorme mooie structuur uh, liggen... om ervoor te zorgen dat die mensen ook die natuur kunnen beleven... in hun eigen leefomgeving. Ja. En ook iets kunnen betekenen. En iets kunnen betekenen. Ja, dus je hoeft, je hoeft niet uh, ja, en als jij een te hele bij mooie, het idee van... Als ik als kan niks nee. en uh, de gemeente en Brussel en Den Haag... je kunt zelf... Tuurlijk, een, en als jij een, een mooie spelen. tuin hebt... dan wordt, wordt die hele buurt jaloers op jouw tuin. En die zegt... Uh, hey, ik wil ook, uh, ook zo'n bordje. Ik wil ook zo'n tuin. Oké, okay, Carla van Lingen en Robert Snep. Heel hartelijk bedankt uh, voor jullie komst naar het kapitol Wij gaan allemaal meedoen. In ieder geval kijken op tuinreservaten. NL, dankjewel. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, en wat zien we dan allemaal in die tuinreservaten? Nog even terug naar ons antwoordapparaat 0356711338. Behalve veel bloemen die op springen staan... hadden we ook al de nodige jonge dieren op onze fenolijn, Deze bijvoorbeeld. Met Doki Krijger uit Amsterdam. Ik zag vanmorgen in de slotenvaart bij het Christoffel lantijnpad in Amsterdam... Een stel Nijlfansen met zes piepkleine pulletjes. Ik vond dat echt bijzonder. Arnold Peters, s'avonds in het donker, in de Noordhoekse straat in Driel... schoten onze twee jack Russells plotseling de berm in. Gelukkig was de lijn net iets te kort... want in de grote schijnwerper zagen wij een klein haasje... geschrokken wegwandelen. Doei. Dat was de venolein. Aan het begin van deze uitzending vroeg ik u welk insect dit geluid maakt. Nou, er is heel wat gemaild tijdens de uitzending. Uh, uit alle mailtjes plukten wij een winnaar. En dat is Mieke van der, van der Vring uit Almelo. En die gaf als antwoord de Madagaskar doodshoofdvlinder. Heel goed gedaan, Mieke. We sturen jou een mereldagboek van Haai Wijnhoven. Prachtig boekje, tekeningen en de cd. Uh, de doodshoofdvlinder maakt dit geluid door lucht uit zijn lichaam te persen... via aangepaste monddelen. Doe mee met ons project tuinreservaten. Wilt u meer weten of zich aanmelden? Wilt u tips of aanmoedigingen? Ga dan naar tuinreservaten. NL. En op onze site staan de vier genomineerden voor de wedstrijd Duurzaamste Gebouw van Nederland. Ook alle informatie over wat er ruist. U kunt uw eigen filmpjes uh, opsturen naar ons. Zo direct OVT van de VPRO over de wolf. Die komt eraan. En wij ook weer volgende week. Dag. Instituut Itzada presenteert waar gebeurde en wonderlijke vertellingen.